1 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Bij de training voor de America's Cup, de zeilwedstrijd die wordt beschouwd als het oudste sportevenement ter wereld, is een bemanningslid van een Zweedse katamaran omgekomen. Een teamlid raakte zwaar gewond. Het slachtoffer dat is omgekomen is de Brit Andrew Simpson, die goud won op de Olympische Spelen van Peking in 2008 en vier jaar later zilver in Londen. In 2010 werd hij wereldkampioen in de Starklasse. De America's Cup werd voor het eerst gezeild in 1851 en start in september. Bij deze editie wordt voor het eerst gevaren met katamarans met vaste vleugels in plaats van losse zeilen. Daardoor zijn de boten extreem snel. In Alkmaar zijn de spelers van AZ spontaan gehuldigd... nadat ze de KNVB-bekerfinale tegen PSV hadden gewonnen met 2-1. Even voor 11 uur kwam de spelersbus aan bij het Stadion in Alkmaar... waar enkele duizenden fans stonden te wachten op trainer gert Verbeek en zijn ploeg. Het werd een groot feest. De Alkmaarders worden zondag in het eigen stadion officieel gehuldigd... na de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II. Het is de vierde keer dat AZ de KNVB-beker wint. De politie heeft nieuwe camerabeelden gekregen waarop mogelijk de auto te zien is van de vader van de twee vermiste jongens uit Zeist. De kwaliteit van de beelden moet nog wel worden verbeterd, maar ze lijken bruikbaar. De politie hoopt erop te kunnen zien of de jongens nog bij hun vader in de auto zitten. De auto is maandagnacht gezien op de Rijnbrug in Renen. De politie vraagt bedrijven en particulieren die een camera op de weg hebben gericht om zich te melden.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 Het weer, vannacht is het overwegend droog. ochtends trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Smiddags gaat vanuit het westen de zon weer schijnen. Het wordt 14 tot 17 graden bij een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Nog steeds naast mij, gelukkig maar, stand-up comedian Jacob Spoelstra. Waarmee we deze Hemelvaartsdag uh, uh, met een klein christelijk tintje afsluiten. Omdat we hem vooral hebben uitgenodigd ook... Uh, ik wist niet dat het er was, maar het is een heel genre van christelijk cabaret. En Jacob zit in dat segment, maar ook gewoon in het seculiere segment. Dus je staat in theaters, in kerken en bij bedrijven. Ja. Dan heb je het wel allemaal gehad. Ja, meer heb je niet. Nee. Scholen. Uh, school, ja, uh, nou, als, maar geen een lagere scholen niet. Maar uh, middelbaar, en, uh, dat doe ik ook wel. Laatste scholendag uh, heb ik ook wel eens een uh, paar keer gestaan. Ja? Ja. Dan en ga je dan uh, terug naar dan je eigen Dan uh, gieren kindertijd? de hormonen door het, uh, door het lokaal heen. Een uh, <laughs> bonte avond. Ja, ja dat, is, nou, dat is ook wel heel leuk. Ja. Sta je wel eens op de school van je kinderen, want je hebt er een gezin? Nee. Nee? Je komt er ook niet in waarschijnlijk. Ja, ik kom er wel in om, om ze te brengen om weer op te halen. Ja, maar, uh... precies. Maar niet om op te treden. Nee, niet om op te treden. Want in het eerste uur vertelde Jacob Spoelstra al... van uh, de kinderen en zijn vrouw... die vinden het op zich wel oké okay inmiddels... maar vooral dat hij zich grappig lekker buiten de deur gaat vertellen... Ja. en niet zozeer in uh, huiselijke kring. Nou wil ik aan u als luisteraar heel vaak uh, graag vragen... bent u nou een amateur stand-up comedian? Heeft u wat leuk materiaal om uh, aan ons te laten horen... Dan zouden we dat echt heel leuk vinden. We zeiden al: het is onbegonnen werk, want wie gaat dat nou doen en wie heeft het lef? Nou, kom maar op. Dat lijkt me echt leuk om, uh, om te horen. En misschien iets veiliger. Is er iemand bij u in het dorp, of een kennis of een vriend... van u zegt, nou, die moeten we even onder de aandacht brengen. En we kunnen op YouTube iets uh, laten horen van diegene. Dan lijkt ons dat ook leuk. Dus laat het even weten op 0800-1121. U kunt ook mailen naar kazaluna.nchrv.nl. En als u een vraag heeft voor Jacob Spoelstra, dan kan dat natuurlijk via de mail... Via de telefoon of via Twitter ook gebruikt dan hashtag Casaluna. Want het eerste uur heb ik vooral met Jacob gesproken. Maar het lijkt me ook leuk om nu eens met zijn publiek kennis te maken. Dus als je wel eens gaat Je naar slaapt een, allemaal, joh. Echt? <laughs> oh ja, zijn natuurlijk allemaal van die brave christelijke ja, rakkers precies. die allemaal om tien uur in ja. bed liggen. Nee, toch? zware een zware hemelvaart gehad. Oh, hemelvaartsdag. Ja, denk je dat ze allemaal in bed liggen? Wat is jouw publiek? Heb je, kun je, het, kun je nee. het in een hokje stoppen? Nou, ik, ik, ik, ik kan van... Uh... Van, van jong tot oud. Als niet heel jong is. Dat, uh, hij moet niet uh, jonger dan, dan, dan 14 of 12 zijn. En, uh, ja, ik, en ik, ik vind het ook wel, wel, wel prettig slaat, als een hoor. krant lezen. Of, of in ieder geval iets van de wereld af weten. Ja. Dat is ook wel... Uh, een beetje maatschappelijk betrokken zijn. Uh, ja, en nou weten geeft. wat speelt in de wereld. Laat ik ja. zo zeggen. Dat, dat, dat merk ik wel. Als je, als je echt uh, niet zo slim... Ik heb heel af en toe, dan kom ik wel eens ergens. En dan, dan kijk ik om me heen en denk ik... Ja, dit is uh, iets te volksbuurt uh, volgens mij. Uh. Werkt het dan ook niet? Nou, de meeste moet je dan een, een, een laadje opentrekken met uh, wat racistische grappen <lacht> of zo. <lacht> Want dan, of seks. <lacht> seks toch ja, ook ik, ik heb bijna geen seksgrappen. Nee? Uh, nee. Is en, dat ook nou, een de ik heb, ik, nou, uh, Ja, eigenlijk... Uh, nou ja, dat is, dat is eentje... Uh, uh, ze, ze passen niet zo bij me of zo. En ik heb, in het begin heb ik wel eens gedaan, maar daar kreeg ik toen nooit echt een lach op. Terwijl het volgens mij hele goede seksgrappen waren, maar ik kreeg er nooit echt een... een, een uh, nou, ik, heb, ik heb nu al de, de, een leuk stukje over een happy end bij de kapper. Maar uh, dat is, die is min middel... <lacht> Ja, je begint te lachen. Dat is nou ja, de... <lacht> ik denk dan ook: het liefst zou ik nu vragen: doe eens, maar het is altijd vreselijk. Nee, is mij aan uh, iemand te vragen, doe eens even leuk. Het oh, is ook visueel. <lacht> ja, is ja, het is een hele visuele grap. Hè. Nee, maar, dat, maar, ik, ik, ik, het begon heel netjes, want ik, het is echt uh, drie weken terug. Dat is een van de nieuwe grappen die ik dinsdag al uh, woensdag gedaan heb. Maar uh, ik, ik vroeg aan mijn uh, kapster van. Uh, maar heb je nou iets leuks? Ze lijkt me wel leuk om een leuke kapper -set te hebben. Iedereen gaat namelijk naar de kapper. Dus dan, oh, dit dus wel... is echt de vraag. Hè? Ik zat niet ja. te denken: ben je nu een soort. Nee, nee, nee. Dit okay, is echt. Dit is. Nou, dat had, ze had niet echt een kappersgrap of zo. Maar toen zei ze wel: van nou, wat ik vorige week wel heb meegemaakt is dat ze door iemand geknipt werd. En, uh, of zij knipt iemand. En diegene vroeg aan het eind: serieus en een happy end. En, en nu, nu blijken er inderdaad kappers te zijn, eh, ergens in Amsterdam of zo, die dat doen. En, en dat vond ik wel een leuk uh, uitgangspunt. Ja, ik, nee, ik moet aan... Voor oh, een grap. Nee, maar het is, het is wel echt waar ja. dat hij... Uh, ik dacht wel dat dat van lang vervlogen tijden was. Maar ja. ik ken inderdaad die vizier bij de televisie... dat hij ook ooit een sollicitatie had als kapster. Van nou, ik wil uh, in een kapper gaan werken. En die kwam daar aan. En toen ging het inderdaad over de kleding die gedragen kon ja. worden... en het bijverdienst. En die ja. dacht ook van, wow, waar ben ik hier beland? Ja. Dus het bestaat inderdaad. Het bestaat echt. Goed, um, aan u thuis... Als u een vraag heeft voor Jacob, of als u een keer bij zijn show bent geweest... en daar iets over wilt vertellen, wat, wat grappig was of wat niet grappig was... dat mag natuurlijk ook, hij kan overal tegen. En dan halen we de telefoon erop. Ja, dan gooi je hem op, ja, maar wel nadat je, ja. iemand zijn verhaal heeft kunnen houden natuurlijk. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121, mailen kan naar ncrv.nl En twitteren kunt u het beste doen met hashtag Casaluna. Uh, we hadden het al in het eerste uur even over dat je zei... Ik maak wel eens een grappen over uh, Lucille Werner, over Roel van Velzen. En iemand vroeg op Twitter ook, maar doe je ook aan zelfspot? Nou, dat, dat is een van de uitgangen. Kijk, je kunt niet... Uh, je, je kunt niet opkomen en uh, grappen over andere mensen maken. Uh, je moet altijd bij jezelf beginnen. Dat is, dat is een beetje een standaard regel. Als, als, je, als je dat niet doet, dan, dan bouw je helemaal niks op. Het, ik denk het de meeste wat ik doe, dat dat wel zelfspot uh, is. Maar gaat dat dan over je christelijke achtergrond... of over je Friese achtergrond? Uh, nou, dat hangt van Want dat zijn volgens uh, mij de twee dingen die jij ja, kenmerken, toch? Ja, Fries... Nee, ja. Ik begin meestal over mijn Fries uh, zijn... En, uh, uh, ik heb zelfs wel eens, in theaters wel eens... Uh, dat ik zeg, hallo, ik ben Jacques Spoelstra... ik kom uit Friesland. En dat ze al beginnen te lachen. Dat is toch ook eigenlijk en heel stom? Dat is uh, eigenlijk heel stom, natuurlijk. Ja. Dus, uh, goed, ik zeg er meestal achter van... ja, ik kom uit Friesland, niet uit de Efteling. Maar, uh, maar, maar ja, dat is... Uh, je, moet, je moet altijd bij jezelf beginnen. Dat is, en dat is ook het leukste om uh, over jezelf... Uh, maar dan heb je eigenlijk al bijna altijd hetzelfde vaste begin of niet? Nee. Dus er zijn zoveel grappen over Friesland. Ja, ja, ik heb ook zoveel variaties op dezelfde grap. Dus uh, ja. Daar heb je wel over. Maar het, het, is, het is wel zo, een of andere manier... Uh, als ik er niet over begin... Dan, uh, dan zitten mensen toch altijd in hun hoofd van... ik ken dat accent, is het Gronings, is het Rens? Op een of andere manier vind ik het zelf altijd wel veilig... om in ieder geval even, even, te even te zeggen... waar ja. ik vandaan kom en uh, er een grap over te maken. Is het veel Amsterdam je collega's uh, collega's stand-up comedians nee dus de hele hele nou, het is wel Amsterdam Brabant zie je heel veel dat is wel heel grappig hè? je ziet heel veel uit Brabant Amsterdam zie je wel veel uh, Marokko ook wel veel heel weinig Turkse comedians dat vind ik een beetje dat is heel raar ja is er een verklaring ja. voor of? nee geen idee weet nee. dat dat, dat uh, zie je wel heel veel uh, Turkse, maar ja, we hebben weinig. natuurlijk ook een Marokkanen-probleem in Nederland... en niet een Turken-probleem. Dus misschien dat de Marokkanen dan eerder opstaan... om grappen te maken over de Marokkanen. Ja, misschien of, ik denk dat, ja, Ik denk dat de achtergrond anders is. Uh... Dat zou ook kunnen. Maar ja. goed, jij komt uit een serieus uh, uh, kring... en je bent er ook grappen van maken. Ja, maar mee, is het heel veel Friesers zijn grappig. Dus uh, wat dat betreft zou je veel meer Friese comedians uh, verwachten. Ja. Alhoewel, je hebt best wel veel hoor. Dat is uh, Jan-Jaap van der Wal, uh, Sanne Wallers, de Fries... Nou, dat zijn ze dan. Ja, nou, euh, <laughs> Ronald Smink van de die gezien ken, iedereen, is Gezien het aantal inwoners is het relatief gezien best een goed percentage, toch? Ja, en daarom. Ja, ja. Ja. Uh, het is ook wel leuk om dit uur wat meer van jou te laten horen. We hebben natuurlijk vorige uur twee hele korte fragmentjes uh, uh, laten horen. We hebben twee dingen klaar zijn. Je mag zelf kiezen. Uh, het ene gaat over een kat waar je op bent gaan zitten. En het andere gaat over de corrigerende tik die je wel of niet uit mag delen. Uh, doe de kat maar. De kat? Ja. Dan gaan we luisteren naar de kat van Jacob Spoelstra. Oh. We ben vorige week op onze kat gaan zitten. De kat dacht er heel anders over. Ja, ze bleef maar kruisje en maar kruisje. Ik dacht, shit, dan moet ik mee naar de dierenarts. Ja, ik heb een hekel aan dierenarts. Vooral vrouwelijke dierenartsen. Vrouwelijke dierenartsen, die doen namelijk net alsof katten mensen zijn. He, onze kat heeft een naam. Frummel. En dat slaat dan nergens op. Ja, de beest luistert toch niet. Maar bij onze dierenarts geven ze de kat dus zelfs een achternaam. Dat is echt waar. Onze kat staat bij de dierenarts ingeschreven als Frummel Spoelstra. He, echt waar. Als je daar in de wachtkamer zit, dan wordt er door de intercom omgeroepen. ...dat Frummel Spoelstra aan de beurt is. Ja. Uh, wat denken die mensen daar eigenlijk? Dat zo'n kat s'nachts het dak opgaat... ...en een andere kat tegenkomt... ...en zichzelf dan netjes voorstelt. Hallo? Mijn naam is Spoelstra. Frummel Spoelstra. En dat die andere kat dan zegt... ...je hebt een accent, hè? Ja. Die dierenarts van ons, die er tegen die kat. En hoe is het dan, mijn kleine vremmelspoelstra? Ik zeg tegen die artsen, uh, ze verstaat je toch niet, hoor. Ze verstaat alleen Fries. Ja. Dat denk ik soms echt. Andere katten in de buurt zeggen allemaal, miauw, miauw. Maar die van ons, die zegt, miauw, uh, miauw. Miau. Ja. Ja. Ja. Kom nog het mee, stom, hè. Vraagt die dieraad ze mij van ja, wat mankeert Frummel eigenlijk? Ik zeg ja, ik ben erop gaan zitten. Vraagt ze mij echt serieus waar? Maar zag je Frummel dan niet liggen? Wat is dat voor domme vraag? Dat is iets typisch westers, hè? het stellen van domme vragen. Echt, gisteren, ik was in de boekwinkel, ik moest een boekenbon hebben. Weet je wat de cassière mij vraagt? Is het een cadeautje? Nee, ik koop die boekenbom voor mezelf. Ja, die leg ik in de kast neer. Elke keer is de kast doen in die boekenbosje liggen... dan denk ik, hé, wat leuk, heb nog een boekenbong. Je vertrekt geen spier als je naar zit. Nee, te maar dit, um, is, um, <laughs> dit heb ik al... Twintigduizend uh, keer gehoord. Ja, een paar honderd keer gespeeld. Ook dat, ja. ja. ja het is, uh, een, dit is een van mijn eerste... Uh, eerste echte stukjes die... Uh, die door de selectie heen kwamen. Ja? Zeg maar. ja. Ja, en wat grappig. is dan de, wat is de kracht? Is het de herkenning die mensen wel kunnen hebben? Ja. Ik moest vooral. Voor mij werkte het betekent, ik heb helemaal niks met katten, maar wel dat je dan nooit zo'n dierenarts die je gaat personificeren, die een dier voor een mens aan gaat zien. Nou ja, dit, dit is ook echt. Ik heb ook echt bij de dierenarts gezeten met die kat op mijn schoot. Je was er ook echt op gaan zitten. Je was er ook echt op gaan zitten. Oh ja, dat is ook wel gebeurd. Ja, oh. ja nee, maar dat, dat, daarvoor ging je naar de dierenarts. Dat, dat, is, oh, okay. dat is later. Dat is ja, heb ja, ik ben wel op die kant gezit. Hmm. Ja, maar maar dat, dat uh, uh, meerdere keren. Maar goed, het is mijn bank. Ja, laten we eerlijk zijn, toch? Ik heb hem betaald. Vind ik ook. Rustig zijn. <laughs> ja. maar goed, de maar goed, die dierenarts. Ik ben echt met verbazing dat ik daar bij de, bij de dierenarts zat met, met sowieso met al die andere mensen die, die net doen, alsof. Echt, er was, was toen ook een hele dikke vrouw die, die, uh, met, met een grote hond. En toen zei ze, ja, die, die hond, uh, hond hij is veel te zwaar. Ik dacht van, hallo. <laughs> en Honden maar baarsjes dat... lijken uh, toch altijd op elkaar? Dat hoor je toch ook altijd? Ja, dat hoor je ook altijd. Ja. Maar mensen uh, halen die twee altijd door elkaar. En het is wel leuk om uh, daarmee te spelen. Maar vind je dat mensen sowieso iets te veel uh, hun dieren als mensen beschouwen? Uh, ja. Ja, nou, sommige dieren, hè. Je ziet... Uh, dus is ook met, met, met welke dieren wel en welke niet beschermd worden. Het is dus, uh, vooral lieve diertjes die uh, beschermd worden natuurlijk. Hè? Zeehondjes, pandaatjes. Er ja. is nooit iemand die opkomt Nieuwe voor de weg. hebben. Het is niemand die een actiegroep ja. begint. Uh. We hebben wel het jaar van de bij achter de rug. Uh, ja, is inmiddels. dat zo? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Dat is ja maar dus, ontkaan, Dat was ook bedreigd uh, aan het worden. Ja, okay. Vorig jaar was het volgens mij het jaar, het jaar van de bij. Maar je zult jou niet snel een, uh, een kledingstuk bij je kat omzien doen... zoals bij honden ook vaak uh, gekleed worden en zo. nee. Dat, uh, maar dat soort dingen geven natuurlijk wel de inspiratie om uh, ja, wat mee te doen. dat kleine issues. dingen. Uh, maar het is dus heel dicht bij huis. Ja. Nou, ik denk, ja, dat klopt. Ik, ik hou het heel uh, dicht bij huis. Ik, ik vind uh, ja, grappen over Syrië of... Uh, uh, ja, dat vind ik iets te... Nee, daar, ja, daar ben ik minder goed in misschien. En als je, je ergens op vakantie bent geweest of zo, zou je dat... Een ander ja, maar dan, land dan gaat het toch wel gebruiken? weer over de gewone dingen over het algemeen. Dat vind ik wel, uh, vind ik wel leuker. Uh. Daar ben ik misschien ook wel beter in. Ik denk dat dat ook wel. Uh, ja, dan moet je natuurlijk ook ontdekken waar die kracht, waar je eigen kracht ligt. Ja. ja. Dan nog een vraag via Facebook. En ach, die heb ik nu zelf even niet voor staan. Dan kijk ik even naar Inge, die telefoon. Of er even een Facebook voorbeeld zetten. Want dat, die hadden de wijs dan een vraag uh, gesteld. en Ik vind hem wel leuk om aan jou voor te leggen van uh, Marcel Vossenstein. Of jij Jacob een halve eeuw later als de protestantse tegenhanger van de katholieke Fons gaat profileren? Uh, je zult ontpoppen. Maar ik, ik ken Fons niet zo heel goed. Het is ver voor onze tijd. Dat is ver voor zo. onze tijd. Ja. Uh, alhoewel, als je Hermans, uh, hij was nog na Toon Hermans volgens mij. Maar... Uh, uh, ik weet niet, hij, hij, hij, was wel, uh, hij is wel lekker droog. Dus dat vind ik wel heel prettig. En dat ben ik ook wel, uh, volgens mij, uh, dat vind ik... Uh... Maar ik ken op... ze heel veel van hem eigenlijk. Dus, uh... nee, dus of hij veel op religie gericht was? Of, dat weet je ook niet precies. Nee, dat weet ik ook niet zo nee. goed. Maar volgens mij was hij... Ja, misschien dat hij uit de katholieke kerk kwam. Maar volgens mij was hij niet uh, zo katholiek, toch? Nee. Later meer, of wel? Ik ken hem niet goed genoeg in ieder geval, vond Jansen. Maar misschien dat Marcel ons, uh, die het bericht heeft afgelaten op Facebook... nog even okay. dus wat extra informatie... Ja. Ja kan Geven via Facebook, dat zou ja. leuk zijn. Had je eigenlijk ook uh, dominee kunnen worden? Of, uh, ik kunnen was vroeger breken? altijd uh, ja, of Indiaan of dominee worden. Of Indiaan of Ja, ja dat, doe ik, dat doe ik heel graag. Ja, dat is maar kon niet zo. Indiaan goed. is dan nog als je kleuter bent nee. en gewoon met zo'n Ja, ik kon je om... zo goed leren, dus uh, Indiaan worden staat er niet echt in. Dus, maar uh, het was uh, dominee. Uh, dus dominee dus uh, uh, ja. ja, ik keek, uh, maar wat, wat trok je dan uh, aan? Uh, aan? Ja, gewoon op een preekstel staan en voor mensen spreken. Maar dan heb ik het over uh, lagere scholen en zo. Ja. Dus uh, het scheelt ook wel zakgeld, volgens mij. Dat, uh, mijn moeder is wel Die vond dat wel <laughs> ook een goed idee. Ja, die dat vond het wel een goed uh, idee dat doen. ik uh, doberheer uh, zou worden. Ja. Maar dan ging het meer om de aandacht die je kon krijgen... Om, en met mensen ja, en in de weer. Vertellen, dat, ja, vertellen, uh, dat vind ik wel... Want dan kom je wel op het Dominees aspect, aspect van uh, het verhaal ja, met. Alleen de boodschap een dominee, met die... Kijk, Een Dominee moet uh, wel echt een, een, echt een boodschap hebben. Kijk, en, en ik, met kom, Comedy vind ik ook altijd lastig om te zeggen van uh, um, om een, een, een, een boodschap uh, te maken. Want ja, wat is een grap, wat is uh, wat is niet een grap? Ja. Nee? Dus dat is ook wel. Uh, ja, ja, een Dominee moet toch ook wel kan een dominee kan ook wel heel goed een grap maken. Maar een dominee moet toch ook echt wel iets vertellen. Vind ik. Dat is wel het idee, toch? Ja, ja dat is wel het, uh, het ja. principe, het concept. Staan er eigenlijk grappen in de Bijbel? Uh, ja, die, die staan er wel. Alleen uh, het lastige is... Uh, grappen is, is heel erg uh, tijdsgebonden. Dat, komen die van 30 jaar of, uh, terug... het uh, wordt telkens minder grappig. Uh, dat zie ik nu ook wel als ik Toon Hemmels terugkijk... Uh, Kijk, ik begin het telkens minder leuk te vinden. Ja. Wat natuurlijk onzin is, want het is enorm goed. Maar zeg je dan eigenlijk, misschien waren het grappen, maar we, we zien ze niet meer? Ja, ja. Dat, dat, uh, dat zou kunnen. Ik, ja, ik zit, er staat echt één hele duidelijk in, maar ik, zit even, ik weet niet waar die uh, precies in Prediker staat of zo. Dat is. Hoe uh, gaat hij ook alweer? Nou, ik weet niet meer, maar het is iets met, met, uh, er zijn twee zonden en ik kan er niet op komen. Misschien komt hij, ja, misschien, nog, misschien uh, hij nog te binnen. en dan. Het uh, ja, gaat ongeveer nemen. zo. Er zijn uh, twee hoofdzonden. De eerste is hebberigheid en de tweede is ook hebberigheid. Oh, ja. dat, zoiets. Ja. Alleen dan anders. Ja, dat is een groot. Dat is een groot. Dat heb al mee gehad. Ja, goed. En Paulus zegt natuurlijk uh, in een van zijn boeken dat uh, uh, uh, vrouwen hun mond moeten dichthouden. houden. Dat is ook heel grappig. Dat is eh, niet grappig, maar het is wel goed dat ik een keer gezegd wordt. Goed. Ik ga jou de mond snoeren en we gaan naar een van de bellers toe. Dat okay. lijkt me op dit moment het verstandigste. 0801121 is ons uh, telefoonnummer. Als je iets wil laten horen uit eigen werk, als het gaat om stand-up comedian... dan uh, kan dat vanavond. Of als je een vraag hebt voor Jacob of iets wil vertellen over zijn uh, optredens. Ferdinand uit Amsterdam. Ja, hallo. Goedemorgen. Dag, iedereen, Hoe is het met jou? Goed. Met jou ook? En met mij ook. Kijk, dat is mooi. om jouw gast heb ik vaak heel erg gelachen. Hoewel, indianen hebben nooit groene overhemden aan. Maar goed, dat vergeef ik. Oh, je zit ook op de webcam dus mee te kijken. Waar, waar ik hoop dat hij om moet lachen. Ik zal het zo snel mogelijk doen, want ik weet dat tijd kostbaar is. Ja. Het is een brief aan de belasting van een boer uit Friesland. Die in zijn wanhoop nog een laatste, aan, laatste brief schrijft om een aanmaning van de inkomstenbelasting. Aan de Belastingdienst is dus, een brief. Ja, aan de Belastingdienst. Hij zegt... Deze boer. Ja? Beste meneer. Uw opgewonden brief arriveerde vanmorgen in een open blauwe envelop met enkele vetvlekken op de voorkant. Mijn zoon en ik zouden er veel plezier aan beleefd hebben, waren het niet dat de herinnering aan wat hieraan voorafging ons meteen in een diepe depressie stortte. U merkte op dat wij al lang geleden onze schuld betaald zouden kunnen hebben. En sprak u verbazing uit waarom dit niet gebeurd was. Wel nu hierbij het antwoord. In 1985 kocht ik een molen op krediet. In 1986 kocht ik twee paarden, twee ponies, een tractor, een dubbeloofdschwier en twee Chinese varkens. Dit alles op krediet. In 1987 brandde de klotenmolen tot aan de grond toe af en bleef niets van over. Een van mijn ponies stierf en ik verhuurde het andere stomme beest... aan een enorme klootzak die het arme dier die sterven van honger. Ik ben toen lid geworden van de plaatselijke kerk. In 1988 stierf mijn vader en mijn broer kreeg levenslang... voor de verkrachting van een vrouw die haar 83ste verjaardag vierde. Een zwerver verleidde mijn dochter... En die moest de gore klootzak 500 gulden betalen. Ik ga je, Ferdinand, ik ga je onderbreken. Want ik vind, het uh, geklootzak vind ik eigenlijk sowieso helemaal niet grappig. Als ik eerlijk mag zijn. Oké. Okay, nee, vraag dat, me af ja, of ja, dat, goed, dat nodig pak. is om uh, grappig te zijn. In dit geval. Oké, okay, prima. Ja. Dat is goed. Is, uh, want ging het nog lang door of niet? Ik heb niet... Nou, ik... niet zo gek lang. Maar ja, soms moet je die... Ik hou ook niet zo van die woorden. Nee. Maar in dit geval moet je de agressie van die man... Een beetje aanvoelen, hij is woest. Oké. Okay. Dus niet, dan moet je aan gebruiken, die term. Ja, ja. Dus dan gaat het, maar dan, dan staat het toch ver af van, van een grap of de humor, toch? Nou, het is de, de wanhoop van iemand okay. die gemangeld wordt in het net van de belastingen en die dan zijn verhaal kan vertellen. En ja, nou ja, goed. Dat ja, het is niet af... aan mij om te oordelen hoor, alleen ik, ik, ik zit te denken: van wanneer. Wanneer komt het haha moment dat, Ik heb meer het idee dat dit nu gaat over frustratie en wanhoop dan over humor. Klopt dat? Nou, er zit natuurlijk wel een hoop humor in. Oké. Okay. Ik ja. denk verdriet en frustraties en humor. Kan je nooit van elkaar scheiden. Nee, dan komt het op relativering uit. Ja, maar, maar laten we het hier belaten. Ja. Ik vond het leuk om een stukje voor te leggen. Oké, okay. dankjewel in ieder geval. Graag gedaan. Dag hoor, Ferdinand. Dag, jongens. 0800 1121 is ons uh, telefoonnummer. Ja, Dat is altijd het risico natuurlijk. En het is ook niet aan mij om te oordelen. Alleen, uh, nou ja, ik vond nu dat het iets Ik ben niet van de bond tegen het vloeken, maar het, ik vond het niet nodig. Nog een beetje bijschaven. Nog een, dus beetje, bijscha... een beetje bijschaven. Ik denk dat wel wat kan ja, worden. Ja, Jacob zou zeggen, nog een beetje bijschaven. <laughs> Je denkt dat het nog wel wat kan worden. Ja, dat is het enige commentaar. Uh, nou, ik vind het die... altijd wel dapper als mensen. Uh, nee, dat vind uh, ik uh, ook durven. Ja. En, uh, en uh, het is ook onbegonnen werk om een grap door een telefoon ja, te vertellen. is moeilijk hè? Ja, ja. We kunnen ook niet van tevoren natuurlijk. Het ik is vind ook, uh, dat, dat is ook... Het uh, was te onaardig voor mij, had ik niet moeten stoppen eigenlijk. Nee, ja. Uh, ik had door moeten laten gaan. Je zag dat de spanningsboog een beetje wegzakte, dus uh, dat was ik grijp het. goed in. Nou, ik ben benieuwd of er nu nog iemand durft. <lacht> Zal ik het telefoonnummer nog een keer noemen? 0800, ja, de lat 1, ligt wel 9, hoog hè? Ja ja. ja, ja, Marleen. Ja, hallo, Kylen. Durf je nog? Uh, jawel, oh. ik ben toch hier ver weg van je. Ja, dat is waar. Weet je, dat, uh... en, en als je niet grinnikt, je mag doodzwijgen, hoor. Het geeft allemaal niks. Wat zeg je als je? Je, je mag uh, alles... Je hoeft niet te grinniken. Oké, okay. als ik want, het niks vind, mag ik het nee, ook hoor. zeggen. Uh, ik was vijf jaar. Mijn vader had me leren lezen. Omdat ik vaak op reis ging, kon hij me niet voorlezen. En uh, nou, Ik dacht, ik kan lezen, ik ga mijn moeder voorlezen. Nou, een gegeven moment ik had het over je zus en toen uh, schoot ze in de lach. Ze zei: Dat is niet je zus, dat is Jezus. Ik zei: Oh, goed. Nou, uh, mijn zoon en mijn vader, ik ken duidelijk het droge humor. Want ik was klein en ik hoorde ze over korte beentjes praten. En toen hoorde ik mijn vader heel droog zeggen: Ach, als ze maar bij de grond komen. Uh, ik zat op de bank, of ik lag op de bank met de twee katten bovenop me. En ik maakte vogelgeluidjes en dan rennen ze naar de voordeur. En ik zei tegen me, ik vroeg aan mijn zoon, waarom rennen ze naar de voordeur? Ja, dat is toch de enige plaats waar ze naar binnen kunnen komen. En toen een vraag nog door de telefoon. David, ben je bezig? Ja, waarmee? Ik laat het konijn zien hoe die rol moet graven. Oh, waarmee? Met een schepje. Uh, oh ja, nou dat is dan uh, de droge humor. Uh, ik had nog wat, maar dan ben ik uh, vergeten. Heb je het allemaal op papier staan, Marleen? Wat zeg je? Heb je het allemaal op papier staan? Of nee, doe je het zo. In, uh, hoofd staat het. in je hoofd zit het. Wel ja, opschrijven, ja, het het nou anders vergeet je het. Je hebt het nog niet opgeschreven. Nee, Joh, het zijn zoveel leuke vrouwen. Ja, ik, ik, ik, ben, ik zit heel flauw in elkaar, maar mensen moeten wel op grinniken. En dat uh, dus vind ik dan ook wel weer leuk. Maar jij zegt, Jacob: wel opschrijven. Ja, uh, het, het is. Uh, uh, wie, wie zei het ook al? Bram Vermeulen zei het uh, volgens mij. Dat, dat, dat uh, zeg maar: uh, uh, hoe heet dat? Uh, humor is zeg maar uh, 90% inspiratie en 10% opschrijven. Oké, okay. en dat, ja. dat zijn de leukste, die moet je gewoon vastleggen voor jezelf. Nee, je moet, ik schrijf alles op. Jij schrijft alles op. Ja, alles op. Op. Ook, ook dingen die helemaal niet leuk zijn. Alles schrijf ik, alle gedachten. Uh, uh, okay. Hele slechte grappen. Uh, ook dingen waar helemaal verhalen, waar helemaal nog geen grap in zit. Maar met welke gedachten doe je dat dan? Uh, dat dat je... uh, Nou, wat ik begin ook zei, dat, dat goud zoeken, je moet, uh, ja. uh, je moet zand verzamelen om, om het goud ertussen uit te vinden. En, en, en soms heb je een, uh, uh, iets waarvan je eerst dacht. Uh, nou, dat, dat verhaal van de, van de kat bijvoorbeeld, dat, uh, dat uh, vertelde ik op een gegeven moment aan de, de, uh, dat ik bij de dierenarts was. En dat vertelde ik aan een andere comedian en die, die zei van, hé, hey, je moet ze laten praten. En toen dacht ik, oh ja, terwijl ik had, ik had dat stukje bij de dierenarts had ik ook weg kunnen gooien. Ik denk van, ja, dat is niet leuk genoeg. En soms net één dingetje erbij ja. en dan is het wel grappig. Want gebeurt dat wel dat jullie na afloop van... Uh, als, je, als je met een paar man daar hebt gestaan in het Comedy Café... dat je dan over elkaars werk mag ja. praten en ja, probeert en dat aan dat te altijd. scherpen? Ja. Oké, okay, dat is wel leuk. Dat is ja. ook inspirerend, denk ik. Ja. Ja. Is... Heb, je, heb je ook dat soort ambities, Marleen? Uh, nou, ik ben verpleegkundige geweest. En uh, dat was ook in de Jordaan. Nou ja, <laughs> ontzettend leuk. Een vrouw die om drie uur s'nachts andere mensen wakker maakte... En uh, ze zei uh, van, uh, ja, jullie moeten wakker zijn. En die andere vrouw zei, nee, je moet in bed liggen. Wat? Ik eruit? Jullie allemaal eruit? En die was uh, licht dementerend natuurlijk. Maar ik had ook iets toen met Johan Doesburg nog. Toen, en met Astrid Jong En toen uh, kon je over dromen vertellen. Toen droomde ik, ik zei, uh, ik lag in bad en ik moest bevallen van een papegaai. Maar dat snaveltje deed zo pijn. En uh, nou, hij moest erom lachen, want om zes uur belde u nog terug... dat hij stond te lachen onder de douche. Maar het bleek de volgende keer dat uh, toen zij haar tweede, derde kindje kreeg... als witte jong, ja. dat de tweede naam van het kindje vernoemd was naam papagaai. Oh, echt waar? Ja, dat is natuurlijk ook wel gek. Het ja, is zoveel lol, vooral op straat. Echt, het is enig, ja. Maar dan heb je volgens mij sowieso een hele blije inborst. Omdat... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, hoor. Ja, omdat je ook verdriet kent. Ja. Ja. Zo simpel zit het. Maar de, ik, ik heb wel het idee dat jij met een blije blik de wereld in kijkt. Ja, ja, ja, je hebt gelijk. Ja hoor, ja, ja, ja. Ja, ik kan... Uh, wat, uh, was, nou ja, dat is niet om te lachen misschien, maar ik was bij een terminale patiënt met de arts erbij. En uh, haar woorden waren tegen die arts. Ach, die krijgt zelf toch al, kunnen het lachen. <laughs> wat, dat, wat? Ik stond het niet, sorry dit is Amsterdam. Ja. Ach, die krijgt nog een like aan het lachen. Oh. Ja. <laughs> ja, daar, ja, goed. Maar dan kan humor heel belangrijk zijn, hè? Het Juist het in pijnlijke hoort? situaties, volgens mij. Ja, het is een kwestie ook van overleven, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het komt eruit. Mijn broer was ook zo. Die had zelfs een verkleedkist. Uh, kist. Nee, die werkte bij de Fiat En dat maakte de mensen aan het lachen. Hij kan me voorstellen als verpleegkundige... dat je ook wel uh, een paar goede grappen kunt gebruiken. Ja, dat komt vanzelf. Ja, dat komt vanzelf. Ja, ja dat... Uh, het was dus ook een, een, een dame die had 21 keer achter elkaar gebeld. Nou ja, het was heel druk. Maar ik zei, joh, dat kan niet hoor. Het uh, was de eerste avond daar. Ik had dan gerustgesteld, maar het lukte natuurlijk niet. Ik zei, ik ben bang dat ik een hekel aan je krijg. Ach, maar alleen ik weet het, dat ik geklood ben. En toen was het over. Het was, uh, het was goed. Uitgesproken klaar. Ja. <laughs> ik vind het lekker. Ik vind hier. ah, uh, Barcelona, dat gaat weer weg. Ja, ik dat weet het, ik ja. Dat is helemaal geen grap. Nee, dat is ook echt helemaal niet grap. Helemaal niet grappig. En we het vinden het nog steeds als... heel vervelend, ja. Ja, als maar niet zoiets als lust uh, komt of zo. We, we gaan, uh, ik weet niet wat er voor terug gaat komen. Nee, maar uh, nee. tot eind december moet je maar gewoon elke nacht van Casaluna genieten. Dat het kan. Ja, joh, ik ben met pensioen en dan is het zo heerlijk. Ja, ja. we gaan het ook uh, proberen te blijven ja, doen. Dat nou, lukt ja, ook zeker. Oké. Okay. Hey, Marleen, dank je wel voor het bellen. Dag hoor. Goede nacht nog. Dag, uh, Jacob. Oké, okay, dag. We gaan even naar muziek luisteren en daarna naar meer mensen die bellen. Uh, maakt u mensen aan het lachen thuis? Laat het ons even weten. 0800 1121. We geven niet de garantie dat we mee gaan lachen. Maar we luisteren er wel geïnteresseerd naar. In ieder geval, dat is het belangrijkste. En als u nog een vraag heeft voor Jacob, hij zei zelf al. Nou, iedereen die naar Jacob's Poelstraat komt kijken, die ligt nu al wel te slapen. Tot hoe laat duren jouw shows dan? Die zijn ook heel vroeg klaar op de avond, of niet? Uh, nou ja, nee, als ik kom in die café, wil wel. Dat is later. toch heel laat? Ja, ja. ja. ja. ja dus ja. ze zouden nog zomaar wakker kunnen zijn. Precies. Dan hoor ik graag hoe jullie dat vinden. En uh, nou ja, of jullie een vraag hebben aan Jacob, dat kan natuurlijk ook. ncrv.nl is het mailadres. Twitter met hashtag Casaluna Of dus bellen op 0800 1121. We hadden nog, hebben we nog een nummer van Daniel Lohuis uh, klaarstaan? Degene die we als eerste hadden? Wat was dat ook alweer? Um, Jacob, die ook nog meer leuk vond. Maar blijf in. Ja, die. Gaan we die even luisteren? Zo. Dit is dan een mooi en gevoelig liedje wat, uh, wat wel mooi is. Ja. Vandaan ja, naar Mooie is. laatste zin ook, goed. hè? Als de liefde maar blijft in, dan komt het allemaal wel goed. Ja. is niet ja. grappig, maar dat is wel mooi. Ja. Dat mag is... ook wel eens. Ja, daarom. Heb je die neiging ook wel eens? Om gewoon niet zozeer grappig te zijn, maar gewoon dat je graag iets moois wil vertellen? Uh, dat is niet stand <laughs> Die comedy, daar niet voor bedoeld, hè? Nee, vind ik, vind ik ook niet, eigenlijk. Doet uh, er gewoon niet toe. Nee. nee. Nou, ik, ik heb wel... Uh... En dat is, dat is ook wel een van de redenen dat ik op een gegeven moment het podium op ben gegaan. Ik, ik, ik kwam in het, uh, in het Westen wonen, in Almere. En, uh, en ik merkte dat mensen bij vergaderingen waar ik zat... als ik gewoon iets serieus had, uh, zei, dat ze begonnen te lachen. Toen dacht ik, nou, als het zo makkelijk is, dan kan ik, wel het <laughs> ja, ik kan op gaan. Wel het podium op gaan. <laughs> Ja. ja en, en zo ontstond het allemaal. Uh, zo ontstond het allemaal, ja. Ja. Ja. ja. Maar heb je dan wel eens gevraagd aan die mensen? Ga je dan zoeken van waarom lach nou, je? Ja, ja, mensen vinden het... Uh, Vindt het accent grappig? Of, of ja, misschien af en toe de manier waarop je het zegt, ja. vinden ze het dan grappig? Want er zit er niet echt een grap in of zo. Maar dan vindt ze gewoon de manier hetzelfde met Vlamingen. En, ik, ik speel ook wel eens met Vlaamse comedians. En die, die zeggen ook wel eens: ja, in Nederland lachen ze om andere dingen dan, dan, oh ja, wel dan wel. in Vlaanderen. Ja. Maar dat komt ook omdat ja, bepaalde dingen, de manier waarop ze het zeggen, dat ze het grappig vinden. We hebben Arie Rommers aan de telefoon. Arie, Goede nacht. Ja, ik, ik ben geen stand-up comedian en ik heb ook geen ambitie om dat te gaan doen. Maar ik realiseer me dat als je kijkt naar de films van de dikke en de dunne... Mm -hmm. dat het bij mij dus in het echt gebeurt tussen twee haakjes, Ik ken nog wel een grap over een kapper. Er zijn heel veel mensen die hebben een scheiding achter de rug. Ik heb mijn scheiding altijd in het midden. Maar het is al dat van dan. kinderwaan begonnen... Dat ik op een spijker trapte. Of uh, met de hooi opronkelijk door mijn rubberlaar stak, omdat ik weer zo'n een wilde bui had en mijn moeder zei: ga ah, ja, jij mijn gaatjes in het gezond steken. Um, onlangs ben ik gaan fietsen in de winter in de kou. Ik heb een houtkachel. Uh, het ding was handwarm dus ik sprong onder de douche. Ik ben na het douchen op die kachel gaan zitten, Ik kon de week niet zitten. Ik schaamde om naar de dokter te gaan, dus ik heb hem mijn boter opgesmeerd. En ja, enzovoort, enzovoort. En terugkomend op die mountainbike, daar zitten van die hele grote doppen op. Zo van die noppen, weet je wel. Ik denk, als ik nou een gladde band heb, dat noemen ze sliks een lichter Dus ik tel dat achterwiel op en ik geef een flinke zwengel aan die pedalen... dat dat ding eh, hard opgepompt, hard ronddraait En ik denk, nou, dan ga ik met de Stanley mee, die doppen eraf vrezen. Nou ja, de stukken rubber die vlogen door de kamer. Enzovoort, enzovoort. En dat gaat maar door met het schilderen van mijn huis aan de buitenkant... Ik ben dus degene die in de pot witte latex stapt. En dat durf ik dan niet te vertellen tegen anderen. Het is al als kind begonnen op mijn vijfde dat mijn moeder per ongeluk limonade had geknoeid op mijn zwembroek. Ik moest me omkleden in een kleedhokje. Jawel, ik was degene die een wesp in de onderbroek had. Enzovoort, enzovoort. En ga maar door. <lacht> je bent gewoon, Arie, je bent gewoon een enorme kluns eigenlijk. Ja, maar ik ben ook een geniale kluts. Ik geef het <lacht> Ja, want het leidt wel altijd tot een grote glimlach. Misschien die altijd bij jezelf? Nou ja, je moet op het moment zelf, als dat gebeurt, dan. Nou ja, in de uitzending heeft het al aangekaart. Ik, ik ga geen grove taal gebruiken. Maar dan roep je dus dingen die soms niet eens in het woordenboek staan. Nee. Maar naar de hand kun je er dan wel om lachen als je dus. Uh, ja, tijdens de verbouwing. Een lamp indraait en het is donker, want je werkt maar door en je werkt maar door. En je probeert die lamp erin te draaien, maar per ongeluk steek je dan je duim in de fitting, blijft stroom op te staan. En, maar dat ja. overkomt jou echt? Ja. ja, ja. Oh man. <laughs> misschien moet je het filmen, dat is wel. Uh... Dan, kan je, dan kan je er nog geld aan verdienen, waarschijnlijk. Ja, je moet gewoon altijd. De tip van Jacob, zorg dat je altijd een camera op jezelf hebt staan gericht. Ja, ja. maar dat, dat chaotische. Ik, ik probeer dat een beetje. Te, te bedenken en, en eerst goed nadenken voordat je wat uh, gaat doen. Maar die, die dingen die lopen, dus zo. Hè, dan denk je, die houtkakken gaat dan uit. Het smelt een beetje na. Nou, ik, oh, ik heb nog wel wasbenzine onder in de aanrecht staan. Gooi er gewoon een kopje wasbenzine in. En dan doe je dat klepje dicht. En dan brandt hij nog niet. En dan denk ik, BAM! Nou, ja. Dat ding vliegt een halve meter in de lucht. Dus t, ja, het is net als, als, als ik op YouTube kijk naar Stan Laurel en Oliver Hardy. Soms zelfs in kleuren te zien. Ja, ik denk, dat overkomt mij ook allemaal. <laughs> je moet er iets mee doen, Arie. Ja, en, en als laatste kan ik zeggen, daarom vind ik humor zo belangrijk. Je kan veel verliezen in het leven, maar je moet je humor nooit verliezen, want dan heb je alles verloren. Ja, kijk, dat is nog eens een mooie. Dankjewel, ja. Arie Rommers. Oké, okay, graag gedaan. Fijne nacht, hè. Vanzelfde, jullie. Dag hoor. Dag. Tom H. Braken uit Berg ja, op Zoon. Goeiedag. Ik hoor dat Jacob uit Friesland komt en dat deed me aan het volgende denken. Een figuur die ik de laatste tijd een beetje gebruik voor, voor stukjes, dat is de figuur van de pastiche. Dus dat je een bestaand gedicht, of een liedje, bijvoorbeeld van Reven, of een liedje van Corrie Konings, of een manier van doen voor reporters, dat je dat voor je neemt. En dat je daar dan een stukje over maakt. En dat heb ik gedaan bij de Ellen toch. Daar heb ik de taal een beetje aangepast. En daar heb ik ook zoiets overgenomen van de reporter die praat maar. En het is nog lang allemaal in zicht hoe het, hoe het zich uh, gaat afspelen. Maar hij moet een beetje het, het verhaal mooi maken. Zal ik het voorlezen? Ja, is goed. Een stukje: Als reporter bij de Ellen Stedentocht. Dus ook een beetje ouderwetse taal, hè. ...en voort gaat het... ...voort, dat zegt niemand meer... Hè? ...en voort gaat het... ...voort van Bethlehem naar Dokkum... ...en in de invallende schemering in het Friese land... ...maakt zich een kopgroep van acht mannen los... ...de bonkenvaart vaart is nog ver... ...nou hoef ik niet te zeggen eigenlijk hè... ...wie van deze dappere mannen zal als eerste de finish uh, bereiken overgaan... ...luisteraars, wat is dit spannend... ...maar zover is het nog niet... ...want eerst liggen er nog vele... Zwa euh, zware, barre kilometers voor hen, allemaal op deze tocht tochten. Ik had het geschreven eind januari, ook een beetje uit teleurstelling dat uh, dit jij niet door. Dat hij weer niet kwam. Ja, dat is meer. Nee, ja, precies. Ja. En, en, maar het gebeurt zo echt bij reporters, hè? Want ik, ik kan nog niet zien hoe het is, maar er lijkt nou een, een, een, een renner te komen of zo. Hè? Dat, uh... En uh, oh, ik mag er ook nog iets zeggen van Fons Janssen, want uh, ja? ik. Dat zal inderdaad voor jullie tijd zijn, niet voor de mijne. Want ik bezocht uh, die voorstelling. <lacht> en uh, dat is, uh, nou dan zou Jacob echt, echt grapjes moeten maken met, met zinnetjes uit het liedboek van de kerken of zo. Want uh, dat was namelijk wat, uh, wat Fons Janssen deed. Uh, maar even, dus, dus eigenlijk heel intern kerkelijk, hè. Toen, toen werd dus na het concilie de, de volkstaal ingevoerd in plaats van het Latijn. En toen zeiden die bestoordels tegen elkaar, uh, is het mopje dan? Nou, het was vroeger toch wel een beetje gemakkelijker. Dan zei je dus, i missa es, daar eindigt de mis mee, deogratia, zeg je. En tegenwoordig zeg je dan van, beste mensen, de mensen uit. En dan zegt iedereen keihard, godzijdank. <lacht> dus dat was eigenlijk de nadelen van de volkstaal. En dat werd eigenlijk op een hele... Een, een, een, een, jonge, een jonge stagiaire, die had eigenlijk het kerkboekje een beetje verkeerd gedrukt. Die had een gezang uh, afge, afgedrukt. En daar had hij ondergezet, te zagen hier valt de kerk in. Hier, va hier valt de kerk in. Ja, hier valt de kerk in. Je tocht, ja. ja, hier valt de kerk in. Uh, de dat gemeente moet dan... Gemeen dan het, uh, oh, het niet overnemen. Hè? Ja, ja, ja. Nee, nou, ik begrijp hem. Sorry. Dat, dat, even dat idee... Dat, er zijn ook platen van. even uh, Ook nog ook nog. Maar dat is eigenlijk het idee van Frans Janssen. Ja. En het programma heet ook zelfs De Lachende Kerk. Ja. Ik geloof dat er twee edities van zijn. De Lachende Kerk. Dus dat blijkt eigenlijk het, uh, het intern kerkelijke al uit. Hè? Kijk, nou, fijn dat je dat even met ons hebt is gedeeld ook. En nog een definitie van humor. Vertel. Ook van de jarige Søren Kierkegaard. die is dit jaar twee, 200 jaar geleden geboren. Uh, Kirkegaard, die heeft humor omschreven als... Uh, niet uh, wegjes, maar zonen van de pijn. Het is een beetje een, een, een nadenkertje. Ja, het is filosofisch. Dus, dus met andere woorden, in humor zit veel ernst, hè? Ja. Dat, dat idee. Dat was wel een eerdere beller die dat ook al zei. Het ligt dicht bij elkaar. Dankjewel, Tom. wel, Tom. Kijk, uh, ik ga je afkondigen. Ja, oké, okay, bedankt. Applaus, applaus en bedankt voor jouw komst in dit theater vanavond. Frank Scheijen mailde trouwens ook nog over Fons Jansen. Hij was een soort van agnost die in zijn programma's... de katholieke protestanten en de Joodse afdeling goed onder vuur nam. Dit onder andere in zijn Lachende Kerk. Eind jaren 60 en begin eh, midden jaren 70... waar deze anti zich moeiteloos in het rijtje... Toon Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld nestelde. Groeten aan Jacob Spoelstra van Frankscheien, die zelf stand-upper is in Brabants en Limburgs dialect. Kijk eens. Ja, bel dan even om ook nog even wat te laten horen, zou ik zeggen. Mirjam gaat dat wel doen, maar niet in het Limburgs of Brabants. Mirjam, goedenacht. Uh, nee, uh, gewoon in het. Plat-Amsterdams? Uh, wat zeg je? In het Amsterdams? Uh, nou, dat zou kunnen, ja. Mag ook gewoon ja, in het ABN altijd... hoor, dat is geen probleem. Ik heb ook stukjes in het uh, Amsterdams inderdaad, maar dat zou wou ik nu niet doen. Ik heb een klein stukje um, heb ik geprobeerd om uh, slapstick uh, te schrijven. Oké. Okay. Ik dacht, hè? Hoor je me? Ja, ja, ik zei oké. Okay, het okay. lijkt me best lastig namelijk. Goed. Maar... Nou, Ga je gang. <laughs> ja. Uh, nou, het begint zo. Stel, je gooit een taart in mijn gezicht. Daar zit ik met de druipende room tussen mijn oren. Ik lik vluchtig langs mijn lippen, bedwelmend zoet proeft het. Ik plukte de stukken uit mijn haar en wenkbrauwen en zelfs in mijn wimpels hangt een stuk baksel. Een misbaksel, zou je kunnen zeggen. Met als eindpunt verpletterd te worden op mijn ponum. Je hebt inmiddels de kamer verlaten op weg naar je machtig ongelijk. Mijn vrienden schuifelen wat ongemakkelijk heen en weer. En moeten een opkomende schaterlast zien te beheersen. Het is stil. En niemand zegt wat. Onsterfelijk belachelijk. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe dat nou zo zijn? Onsterfelijk belachelijk. Wel nu met deze slagroom die langs mijn voorgevel zijpelt... langs mijn neus drupt... regelrecht in het decolleté van de buurvrouw... die zich schielijk verwijdert, onder verontschuldigingen en stevend op de badkamer af. Vlak voor de deur glijd ik uit de val... met een smak tegen de plantentafel. De varens vliegen om mijn hoofd. De aarde plakt aan de mokka crème op mijn wangen. Onderdrukt gegiegel aan tafel. Dat overmaat van ramp schop ik in het het kastje... waar de vissenkom op staat. Deze wankelt en valt kletterend op de tegels in duizend stukken. Verdwaasd zit ik in het plas water... tussen de waterplanten en spartelende vissen aan mijn voeten. Het lijkt wel of ik ze hoor snikken en snakken naar adem... Door het tumult geschrokken, eh, stormt de besmeurde buurvrouw uit de, uit de badkamer. En eh, wacht even hoor, En valt vervolgens over mij heen, waarbij ze met haar puntige knieën mijn gezichtsveld raakt. Ik even sterren mag zien en me realiseer dat ik nu ook nog een paar blauwe ogen heb opgelopen. Biefstuk stamel ik, rauwe biefstuk. En raak buiten Westen. Op het laatste moment zie ik vanuit mijn ooghoek... Jan met de pet naderen met een reuze tube tomatenketchup... die hij langzaam over me heen spuit. Nu is het beeld compleet. Ik ben het model van het beeld. Ik ben de verloren vorm. En natuurlijk, niemand steekt een poot uit. Het is bijna een ja, dat boekwerk, Mirjam. Wat zeg je? Het is bijna een boekje. Nee, dus is... ja. ja, ik schrijf het. een nou, licht erotisch cabaret. Licht erotisch cabaret. Ja. Wat vind je van ja, die ja, ik, ik krijg vaak. Ik doe veel. Ja, dat met gedichten en verhaaltjes optreed. Maar dan uh, hoor ik vaak van. Ja, je bent toch een beetje cabaretachtig achtig of zo, hè? Nou, nou ja, dan is dat maar zo. Ik bedoel, ik vind het leuk als mensen plezier hebben in wat ik uh, te vertellen heb. Nou, qua onhandigheid hebben we de vrouwelijke variant van Ariron van net volgens mij gevonden. En of je die ook hebt gehoord? <laughs> ja, wat was dat ook weer. Daar nou, ging we? ook alles mis in zijn leven zo ongeveer. Ja. Die gaat op kachels ja, nee, ik zitten. Ja, toen was ik dus aan het rommelen om naar jullie te bellen en zo. Dat oh, oké. Okay. Nou, geloof me, komt niet. overeen. Nou ja, dit was mijn bijdrage. Leuk, dankjewel. Oké, okay, dag Jelene. Dag hoor, fijne nacht Helfe nog. Veel plezier nog. Gaat wel lukken, want uh, ik stel voor dat we uh, Jacob nog even naar een ander fragmentje, we hadden natuurlijk twee aangekondigd, hè. We hadden al op de kat gaan zitten hebben we gehad. En de corrigerende tikfragmentje uit een van jouw shows... die hebben we ook nog klaarstaan. Dus okay. ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Wat je niet moet vergeten, de corrigerende tik die heeft twee functies. Kijk, de eerste functie is het corrigerende. He, het kind zit met haar handen in het eten. Nou, dat mag niet. Huppakee, tikje, zodat het kind weet... ik mag niet met mijn handen in het eten zitten. Maar de tweede functie is net zo belangrijk... Kijk, pap, papa heeft het de hele dag druk gehad op zijn werk. Hij heeft er echt helemaal niks te vertellen. Kom thuis, wie zit daar met haar handen in het eten? En dan mag je niet slaan. Gelukkig heb je een kat. Nee, dat doe ik niet hoor. Ik ga er gewoon op zitten. Uh, ja. Maar ja, er is natuurlijk nog een andere beproefde methode om je kinderen te leren praten. En dat is uh, televisie laten kijken. Ja, dat heeft echter alleen wel één nadeel. Bijna alle kinderprogramma's komen tegenwoordig uit België. K3, Kabouterplop, Piet Piraat. Dus onze kinderen, die beginnen ook al zo te praten. Hé, hey papa, waarom eten we vanavond geen patatten? Ja, dan mag je ze niet slaan, hè? Dames en heren, ik vond het gezellig. Dank jullie wel. Dit is ook van, uh, van langer geleden? Ja, dat is ook van langer, uh, van langer ja. geleden wel. Uh. Maar daar ja. krijg je wel reacties op, denk ik. Of niet? Ja. Ja. ja. Eh, eh, mensen gaan lachen. <lacht> nee, maar ja. ook uh, oh. wat mensen gaan twijfelen. God, zouden die ze kinderen echt slaan? Oh, um. zo, ja. Nou ja. Als, zeg je, ja, dat, dat, dat ook. echt. Uh, nee, nee, ik sla mijn kinderen niet. Dat is niet, uh, niet meer van deze tijd, hè? Nee. Maar moet je daar wel voor wel eens voor verantwoorden? Voor de grappen die je maakt? Dus dan denk je wel, oh, ze nou niet geloven dat ik dat echt meen of um... dat het echt zo is. Nou ja, ik hoop het niet. Als, als ze dat echt denken, dan hebben ze de grap niet door. Dus dan vertel ik het niet goed. Uh, dus dan is er wel wat anders aan de hand. Maar ja, we hadden maar. het er net over dat je alles van dichtbij uh, de inspiratie op doet. Dus dat roept wel ja. vragen op in dit geval. Dan ja, hoor. nou ja, je handen jeuken wel eens natuurlijk. Dat is wel, uh, dat is wel logisch. Maar het, het is wel zo, wat, wat ik hier ook zeg. Het, het is altijd uh, je eigen frustratie eigenlijk... Uh, en daarom moet je het niet slaan... Uh, uh, dat je handen beginnen te jeuken. Ja. Het is nooit dat je een hele fijne dag hebt gehad... en, en, en ze, ze doen dan in één keer iets fout. Dan is het al. Dan ervaar je ja, het precies. Nee. Het is altijd ik, de ik, dag dat je druk hebt gehad... en uh, je hebt net even geen tijd. En, uh, dat heet Murphy's Law dan, hè? Dat ja, dan precies. Juist en dan komen je kinderen langs. Ga je eigenlijk in gesprek na afloop met het publiek? Want je zegt als cabaretiers onderling naar zo'n zo uh, of, of stand-up comedians... Na een optreden op een open podium, dan heb je wel met elkaar over het werk ja. en over je grappen. Doe je dat ook wel eens met het publiek? Dat je, nou, nou nee, ik, ik ga niet over grappen discussiëren. Of, ja, wel, of ze het leuk vonden of niet. Uh, dat, dat, dat vind ik wel. Uh, maar ik ga niet uh, verantwoorden. Ik, ik schrijf ook columns en zo. Mensen uh, hebben ook wel felle reacties op, uh, op die columns en zo. En uh, nou, vind ik prima. En, uh, maar ik ga me niet verdedigen of zo, dat vind ik. Uh, ja, je moet wel een dikke huid hebben. Maar dat. Uh, ja, dat heb je. Ja, dat, ja, Altijd gehad? Ja, denk het wel. Is dat ook Fries of is dat gewoon uh, karakter? Ja, Fries karakter. Fries karakter. Fries, nee. <laughs> Moeten we het combineren met elkaar? ja, ja. Jij had zelf ook nog een, uh, een fragment. Dus ik vroeg aan jou van heb je nog dingen die jij leuk vindt om uh, te laten luisteren. Nou, we kwamen op een hoop Engelstalig gebeuren, ja. maar om ja. nou minuten lang naar iets Engelstaligs te gaan luisteren. Dat, uh, dat kan niet. We kunnen er zo meteen wel. Daniel Arends, die, die vind jij goed? Ja. Wat vind, je, wat vind je zijn kracht? Ja, ik vind hem gewoon grappig. Moet je er Het niet is, te veel uh... over nadenken soms? Is er iets gewoon leuk? Moet je er niet te moeilijk over doen? Ja, iets, ja ik, ik vind hem grappig. En, uh, uh, met name als ik hem in Toemelen zie, dus als ik hem echt zie stand-up. een stukje wat je nu laat horen komt gewoon uit zijn show. Hij ah, doet hij ook alleen Toemler en zo. En ik weet niet eens of het echt... Ja, het schoot me te binnen. Je vroeg een het ja, schoot me te binnen. Is iets wat jij en, leuk vond? Waar ja, je ja, graag naar luistert? Dus luisteren. ik weet niet waar we nu... Ja, naar, naar, naar over eten bij andere stellen. Ja, en dat, dat, dat erg grappig. als stel gaat eten bij een, ja. bij een ander stel. Of laatst ging ik ging met mijn vriendin bij een ander stel eten. Um, um, ik weet niet... Um, ja, dat vind ik... Um, zeg maar bij een ander stel eten vind ik het allerkutste van... Um, <lacht> Van, nou, van de hele wereld. Als je nu, als je hier bent en je hebt mijn leeftijd. En ik weet niet of je het leuk vindt om bij andere stellen te gaan eten. Als je jezelf dat erbij wijzigen, dat is helemaal niet zo. Je zit gewoon stoer voor jezelf te doen. Van, oeh, wat ben ik toch volwassen en zo. Dat is helemaal niet zo. Eten bij een ander stel vind ik na kinderporno en oorlog. Of op een stukje Lego staan. Het aller... Of, of chips vreet en dat er dan zo'n stukje rechtop in je bek staat, met je wel? Dat jij een soort driehoek in je hoofd geschoten krijgt. Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkelijzen van daar? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de vijf plekjes waar ik net keihard geknepen heb. Maar daarna vind ik dus...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 Al die voor ja, van aan de ene kant uitvergroot... en aan de andere kant juist heel klein houden. Ja, waar, het het ja. legoblokje uh, waar je op staat. Ja, dat, uh, ja maar uh, ook de combinatie. Ja, erg, uh, erg leuk. Uh, leuk dat je daarmee uh, daar kwam. We hebben nog twee bellers te gaan En nog vijf minuten. Dus het moet lukken. Carola, die wil een uh, grappig stukje ook doen. Carola. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, word, uh, uh, ik word vaak bestempeld... als iemand die heel erg grappig is... Ja. En um, ik word uh, tijdens het werk ook uh, daarom gevraagd om, als er nieuwe mensen zijn, om mee te gaan lunchen, wat ik meestal niet doe, uh, zodat uh, we even kunnen testen of die persoon wel geschikt is voor onze afdeling, want we maken veel lol. En, uh, nou ja, dat was dus was een nieuwe medewerker, dat was zijn eerste dag, yeah. en ik ging... Niets vermoedend voor hem dan mee lunchen. We zaten op de achter, moesten naar de eerste en de lift vult zich ook langzaam. En dan moet ik er nog bij zeggen dat ik er heel lief, aardig en onschuldig uitziet. Dus je zou ook nooit zulke opmerkingen van mij verwachten. En ik zeg tegen die uh, man, buitenlandse man, uh, volgens mij heette die Jahan Asin. Ik zeg, goh, ik zeg, uh, bevalt je je eerste ochtend? Ja, ja, dat is leuk, leuk, gezellige mensen en zo. En, uh, en heb je een vriendin, ben je getrouwd? Uh, ja, nee, hij heeft wel een vriendin, niet getrouwd. Dan denk goh, heeft ze geen probleem met je naam dan? En hij kijkt zo, hm? Ik zei, nou ja, als ze klaar komt... Ja, ik <laughs> <laughs> En nou, de hele okay. licht... Weer, K -k -k -k -k -k. Nou, sommige mensen die uitstappen, die hoorden je dan pas keihard lachen in de gang. En nou ja, hij wist natuurlijk niet waar hij kijken moest. Nee. En uh, nou ja, dat zijn dus dingen zoals ik bijvoorbeeld uh, in, in de vriendenkring van mijn man is het een kapper. Die en, kapper die gaat toch ah, een rode lijn in de uitzending ja, in de lastige ja. man. Ja? ja, En die, um, nou ja, uh, die zit altijd achter de vrouwen aan. En toen zei ik, ja, toen zijn die vrienden bij elkaar, die kapper was op vakantie. En, uh, en zei, volgens mij zit hij alleen maar achter de vrouwen aan, omdat hij gewoon niet wil uit de kast wil komen. Nee, nee, nee, dat is hartstikke heet. Dus weten jullie dat nou allemaal jongens? Dus weten jullie dat nou? Nee, weet je zeker. Ik dacht, weet, je, weet je wanneer je het zeker weet? Volgende keer, als je ophaalt van Schiphol, pak je hem vol op zijn bek. Als hij terugzoent, is die homo. Kijk, maar dat en, is gewoon directheid, of niet? Ja, nou, ze, ze moesten allemaal wel heel erg lachen. En, maar ze schrikken dan ook, weet je wel. Dan denk ze van, eeuw, ja. moet ik dat doen? En, en, en ook nog een voorvalletje in de metro. Op, ja, ik... Nou, ik ik Vind, je, vind je het heel erg, want ik heb nog twee andere mensen ook nog. Dus heel, kort. Ik, nou, heel kort. Twee woorden dan. Ja. Ik zit in de metro en het was heel erg druk. En de man naast, had een tas naast hem op de stoel. En toen boog ik heel vriendelijk over hem heen. En toen zei ik wel heel luid. Mag ik naast u zitten of op schoot? Nou, die man wist niet hoe snel hij zijn tas weg moest halen. En uh, ik had de hele bang voor mee. Kijk. Carola, dankjewel. En een nacht. Tot ja, vandaan. Joop, doeg. Dat is meer het chokeren ook, hè? Of tenminste het mensen overrompelen. Ja, zo. precies. Ja, ja. Ja. Nog een vraag via Twitter: Of je dingen in het, Frisk, in het Fries hebt uitgebracht ook? Ja, ja, ja? Niet, uh, niet op YouTube. Uh, ik ik speel wel eens mijn show in het Fries. Alleen de, ho, hoe langer ik uit Friesland uh, ben, hoe moeilijker het wel wordt. Uh, ja, dus je je mijn, mijn terug Fries, dan, hè? Uh, op zich staan wel heel goed. Alleen spreken, uh, er komt telkens meer Nederlands tussendoor. En dan gaan mensen je verbeteren. Ja, en dan dat moet je, je ook niet hebben. Uh, en ik nou. denk dat het handig is om de vraag van uh, Sebastiaan nog heel kort te stellen. Sebastiaan? Je mag heel kort de vraag ik stellen. Ja, want dan krijg ik geen antwoord meer op. Maar weet je dan het verschil tussen een appel en een peer? Nou, vertel. Een appel kun je eten en een peer wel. Maar ik had een vraag waarom je niet kon uh, lachen om foute grappen. Maar er is geen tijd voor het antwoord. Nou, we gaan kijken of uh, Jacob dat als stand-up-comedium in heel korte tijd uh, kan vertellen. Dankjewel, waarom ik, Sebastian. Waarom, waarom ik niet kan lachen om een foute grap? Waarom mag je niet lachen om een foute grap? Waarom vinden we dat we daar niet om mogen lachen, eigenlijk? wat oh, nee, ze dan te grof zijn, lachen. bedoel je? Ja, maar dat zijn vaak wel hele raken grappen. Maar misschien juist daarom. Ja, dan komt het meer of als het gaat om grofheid. Als het gaat om afkomst van oh, mensen. Oh ja, maar ik of... lach overal ja. dan. Dus, en, uh... en jij zeker? <laughs> ja. en als het over de kerk gaat, dan mag jij er zeker om lachen. Ja. Dan zijn we weer terug, uh, terug ja. bij af. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Jacob Spoelstra, kristelijk ja. en vries. Cabaretier zeg euh, ik bijna een vloek voor jou. Stand-up comedian. Ja. Had ik bijna verknald voor de hele nacht. Niet de bedoeling. Zometeen hier op Radio 1, de nachtzuster. Dus geniet ervan. Veel plezier daarmee. En uh, morgenavond is ze natuurlijk gewoon weer in Casaluna. Fijne nacht nog. En graag tot volgende week. Dag. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.